Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 6 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muidenberg 6 kilometer. En de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland is voorlopig dicht. De A7, heb ik het over de Afsluitdijk, dus midden op de Afsluitdijk is een ongeluk gebeurd. Verkeer vanuit de Randstad naar Friesland rijdt om via Flevoland. A9 richting Alkmaar tussen Rotterdam Rotterpolderplein en Beverwijk 9. Aan de andere kant op 8 kilometer tussen Beverwijk en Batuverdorp. Het is daar zo druk omdat de A22 in noordelijke richting de hele ochtend dicht is tussen Velzen en Beverwijk. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Op de ringweg van Amsterdam de A10 aan de zuidkant van de stad richting Den Haag tussen Watergaasmeer en het knoppen de Nieuwe Meer 6 kilometer. En de A12 naar Den Haag tussen Nieuwebrug en het Gouwe Aqueduct 7. Verder richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Voorburg 14 kilometer. En op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Berkel en Roderijs en knooppunt Diepenburg Burg 8. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, daar staat tussen Echt tot en Tiel 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 On your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood that kind of lux just ain't for us. We crave a different kind of butt. Let me be your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 Momentan ist richtig, momentan ist gut. Niets ist wirklich richtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand und es ist, es ist okay. Alles auf dem Weg, und es ist Sonnenzeit. Welt und Freund und der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwart und stellt, und weil er warmt, weil er erzählt, und weil er lacht, und weil er lebt, du fährst. Zur Moment hat geöffnet, wollt ihn los und los ja andau. Telefong, Gas, Elektrik.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 We kijken ondertussen ook even naar de videoclip van deze plaats. Geweldig, hè? Ja, mooi, hè? Geweldig, ja. <laughs> en dat is alles strand. natuurlijk. Yes. Jawel. Door Herbert Kreunemeijer en mens. Zo dadelijk even een middagagenda En uh, ja, daar gaan we ook in uh, op het gebeuren van de gemeente Zandvoort. Want die vragen voor aankomende dinsdag uh, jullie aandacht. Is er een speciale bijeenkomst in het raadhuis hier in Salfords? Maar dat straks in de evenementen. En nog veel meer andere evenementen. Hoor je naar deze signal van Dusty Springfield? Hier is die geweldige in private.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 de Duinrand, hier aan de Zandvoortse bij de rotonde daar. 10.000 stappen, erop. Hoeveel meter is dat? Hoeveel kilometer? Ik heb geen idee, weet jij het? Nee, ik denk, jij loopt <laughs> nogal veel. Ja, ja je ik loop de laatste tijd heel veel, maar nee, dat weet ik niet. Dan moet je toch eens die stappen gaan tellen. Dat ga ik doen, dat ga ik doen. Goede ja. tip. Ja, nou ja, dat is uh, morgen dus om 10 uur... Uh, Dinsdag is dat, de 28e. Jij refereerde daar al aan net. Van idee naar resultaat: ideeën om de verblijfstoerisme te stimuleren hier in Zandvoort. Dat vindt plaats s'avonds uh, avonds om 8 uur in het raadhuis. Jij weet er uh, wat meer van? Ja, het is uh, belangrijk dat er zoveel mogelijke Salforters uh, daarbij aanwezig zijn. Kan je meepraten over hoe uh, zeg maar, uh, de gemeente toerisme kan bevorderen hier in Salvoort? En toerisme is natuurlijk heel uh, belangrijk voor uh, Zalfoort, Willem. Ja, ik heb uh, begrepen, jij zegt... Uh...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 Zo'n plaat die zeker niet mag ontbreken bij Softwood op zaterdag. Helemaal niet trouwens bij CFM, je eigen lokale omroep vanuit Southport. De Tolweg Tina, daar is onze nieuwe studio gevestigd. Dit is heel van Pep Benatar in Love is a Battlefield. Ja, we gaan eens even naar het slagveld kijken op de voetbalvelden. Dan hebben we het over...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 Van 15 tot en met 23 februari vindt die wederom plaats. De beurs waar ja, de bedrijven, zaken, noem maar op, nieuwe producten presenteren. Je kan dat proeven, je kan dat passen, je kan ja, van alles meemaken. Er is ook nog entertainment volop op die beurs. Daarnaast is er tijdens de laatste vier dagen van die beurs... is er ook nog de negen maanden beurs die zich richt op... Ja, de moeders in aantocht, zullen we dat zeggen. Mensen, vrouwen die zwanger zijn of van plan zijn dat te worden. Een speciale beurs waar alles getoond wordt wat te maken heeft met zwanger zijn, maar ook met baby's. Voor deze beurzen hebben wij een aantal kaarten beschikbaar gekregen. Zowel voor de huishoudbeurs als voor de maanden beurs. En daarvan uh, mogen we er een aantal weggeven. En aan wie geven we die nou weg, erop? Ja, nee, ik wil eerst even vragen, waar vindt die beurs plaats? Nou, ja, dat is algemeen bekend iets natuurlijk, maar ik ga het ook even noemen. Misschien was dat wel een leuke vraag geweest, maar dat is in de rij in Amsterdam. In de rij, zo vlak bij Zandvoort. Dus, nee, nou, je bent er zo, hè? Ja, hangt er vanaf. Als je lopend gaat, duurt het wat langer. Ja, Oké, okay, <lacht> 10.000 stappen minimaal. Ja. ja, nee, maar goed, dat is in de rij. Dus uh, de huisartsbeurs en de 9 maandenbeurs. En wil je er nou graag heen?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 Pas wel goed bij hem, deze plaat. Hé, Mo? Hier is Stroma.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 Fatigué ou quoi Ouais. Je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup. <rire> Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi Un peu, ouais. Ouais. Inquiété, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va. Allez, courage. Hein.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 ...deden wij even uit, Willem, met deze plaats van cc Tap. Ja, lekker, hè? Ja, even lekker ruigen zelf op de zaterdagmiddag. Vijf minuten voor vier, you're give me all your loving. Ja, dat was hem alweer, uur twee van Zodvoort op zaterdag. Vliegt de tijd weer voorbij, hè, vandaag? Ja, twee uurtjes alweer uh, voorbij. Twee uurtjes voorbij, zo dadelijk het uh, derde uur. Wat gaan we daarin onder meer doen, Willem? We gaan toch uh, proberen